Thank you.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 En hoe heb je dat ervaren, dat uh, huis uit school vroeger? Ja. Prima. Ja, dat was een leuke ja, opleiding. Was goed, ja, dat was goed, ja. En uh, betekende dat ook dat je moest verhuizen? Of kon je nee, toen hoor. nog heen en weer reizen? Nee hoor, nee, we gingen op de, fiets, op de fiets. fiets. Oh, ja. Ging altijd op de fiets. En als het echt heel koud was, winters of we regen, dan gingen we bij de bus. Ja. Ja, het was natuurlijk ook een... Uh, ja, niet zo'n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 Nou, Toen ben ik van daaruit ja, nog naar andere plaatsen geweest, waar ik ook uh, heel veel uh, en al die dingen ook in de verzorging uh, ben gebleven. Ja, je hebt daar diploma's in gehaald? Daar toen nog niet. Ja. En toen ben ik uh, weer teruggegaan naar Groningen. Oh, zo. Ja, daar heb ik mijn opleiding uh, voor bejaardenhelpende gedaan. Hm. Toen heb ik een jaar in... Vanuit Groningen ben ik naar Baren gegaan. Heb ik een jaar in een particulier huis gewerkt... ...en daar was ik met een collega, zijn we verder gegaan naar Haarlem... ...en toen zijn we in Zuiderhout terechtgekomen... ...hebben we de opleiding voor verzorgende IG... Oh, ...tenminste, ja. nu is het verzorgende IG... ...toen was het ziekenverzorgende... Ja, al die namen zijn ...hebben we toen gedaan, ja... ...nou, ja. dus zo ben ik in Haarlem gekomen... ...en toen was ik in 72 was ik klaar met mijn opleiding... ...en toen ben ik nog een half jaar in Haarlem gebleven... ...en toen ben ik weer teruggegaan naar Amsterdam... Je hebt heel wat in en weer gereisd... maar steeds voor je werk... en zeg maar, naar een andere plaats gegaan. En ja, wat heb je uiteindelijk... als laatste werk gedaan? Want je bent nu al gestopt met werken, begrijp ik? Nou, ik heb het laatste... Ja, voor mijn, voordat ik gestopt ben... heb ik in de Wildhoef gewerkt... in, in Bloemendaal... in het verzorgingshuis. Dus de laatste vijf jaar. En ja, dat vond ik ook ja, heel fijn... En toen ik gestopt ben, ja, ik heb het gewoon gemist. Dus eigenlijk ben ik daarna nog weer gaan werken. Als oproep, ja. Ja, als je dan één keer in de verzorging weet, dan vind je dat natuurlijk heel leuk. Dat bleef je maar boeien. En nu uiteindelijk ben je toch officieel gestopt. Na al het invalwerk wat je ook nog hebt gedaan. Dus dat is wel heel erg leuk. Wat vond je eigenlijk het leukste aan de verzorging? Eigenlijk ja, uh, toch een stukje zorg geven aan de oude mensen. Uh, ja, ik, ik was gewoon... Ik vond het heel fijn om voor anderen bezig te zijn. En uh, ja, later werd het natuurlijk... Kijk, in het begin was het gewoon heel weinig wat je deed. Mensen wassen en aankleden. Later kwam er heel veel dingen bij... En ik heb het altijd leuk, ook heel mooi uh, gevonden met wondverzorging, uh, met al die uh, verpleegkundige handelingen een beetje, vond ik altijd heel mooi. Ja, ja, ja dat heb ik ook altijd uh, heel boeiend gevonden. Ja. En, uh, hmm. en dat was misschien toen ook een andere tijd, hè? want je hoort nu heel veel klachten, de, tenminste dat denk ik dan te horen, van het nieuws en zo. ...over de verzorging, dat het allemaal niet meer zo makkelijk is. Wat is er, denk je, veranderd tussen jouw tijd, zeg maar, dat mm -hmm. je werkte en nu? Nou, het is gewoon... Kijk, vroeger had je gewoon, in mijn tijd, zal ik maar zeggen, heel veel tijd voor de mensen. Ja. Je kon smiddags, smorgens had je het vaak wel erg druk, eventjes. Maar smiddags had je echt tijd voor ze, om een praatje met ze te maken, wandelen... He, en zulke dingetjes, leuke dingetjes doen. Tegenwoordig is het, ook omdat je minder personeel hebt, heel hard werken. Je moet heel veel dingen, ja, zorgdossiers bijhouden. familie contacten ja. onderhouden. Het is een beetje een, in mijn oog, een soort zakelijk iets geworden. Dus niet meer dat, dat persoonlijke. Dat persoonlijke, dat is een contact. beetje weg. Dat is een beetje weg. Het, het ja. zal er nog wel zijn, maar er is minder, min, minder, minder. minder ja. Ja.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 En toen uh, heb ik het uh, bij Harry en uh, kennissen van mij, Harry en Elske, die hadden een huis en een benedenhuis verhuurden ze altijd en de mensen gingen eruit en toen wouden ze het verkopen. En toen vroegen ze dus uh, of ik het wilde kopen, toen zei ik nou nee, want als ik wegga naar Israël, want ik was veel met Israël bezig, dan zit ik aan het huis vast, dus ik doe dat niet.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 Ja, we werkten toen alle twee in Parkzicht in een verzorgingshuis in Haarlem. Oh, daar hebben jullie elkaar ontmoet, hè? Daar Wat hebben leuk. we elkaar leren kennen. Ja, en toen hebben we nog samen vijf jaar op de Schotenweg gewoond. En nu wonen we dus aan de Spaandamseweg. Ja, ja dat dan heb je een mooi uitzicht ook op het water, hè? Dat is heel leuk. Dus uh, ja, zo ging je van uh, de ene plek naar de andere plek en je was natuurlijk aan het werk. Ja. En hoe is het gegaan met uh, vrienden, kennissen... Je, je geloofsleven, misschien kan je daar ook iets meer over vertellen. Ja. Nou ik ben dus uh, vanuit uh, Amsterdam jaren geleden terug gegaan naar Emmen om door allerlei oh, ik deed helemaal niks aan als geloof door allerlei teleurstellingen met uh, vriendjes en andere dingen um, waar ik toch weer terug uh, naar het noorden toen zag ik een advertentie staan of ik echt gebeden heb, dat weet ik niet. Maar ik heb denk ik wel zoiets in mijn hart gehad. Als ik nou deze baan mag krijgen. Dus ik heb het gekregen. En het was nachtdienst. Negen jaar nachtdienst heb ik gedraaid in een verzorgingshuis in Emmen. Ik heb daar een appartementje gekregen toen. En daar heb ik dus negen jaar in Emmen gewoond. Maar ik ging dus in Emmen gewoon naar eigen gangetje. Dus niet gelovig. Maar op een gegeven moment toen... Mijn eigen gangetje en mijn, ja, uit en alles. Maar toch, op een gegeven moment kwam ik weer, ja, teleurgesteld en alles. En toen was ik heel verdrietig en alleen. En uh, ik had ook zoiets, die week als ik vrij was, dan uh, moest ik altijd slapen s'nachts in dat vetje. Maar dat durfde ik niet, want ik hoorde van alles. Dat was helemaal niet zo, maar... Ja, dat, dat wel, had ik, dus ik Een soort angst was dat in mij. Dus uh, dan ging ik altijd ergens anders slapen, bij mijn ouders of bij mijn zus... Ja, en als ik die week moest werken, ja, dan sliep ik overdag, dus dat ging prima. Nou, op een gegeven moment, toen uh, was het dus weer zo van allerlei dingetjes aan de hand. En uh, toen was ik alleen in mijn... En ik moest werken ook, maar toen moest ik, was ik alleen in mijn appart, in mijn flatje. En toen zei ik, nou ja, God, als u bestaat, laat u het me dan maar weten. Hè? En nou, hij kwam en, en, en er kwam zo'n vrede en zo'n blijdschap over me. Ja. Nou, en... Ja, het is gewoon, dat kan je niet beschrijven. Dat, dat is een, een, zoiets bijzonders. En ik wist gewoon dat het de Heer was. En ja, toen, vanaf ja. die tijd is, is gewoon mijn leven helemaal uh, ja, veranderd. Ik, ben, uh, ik was ook heel enthousiast natuurlijk. Ja. En ja, allerlei dingetjes uh, gaan doen voor de Heer. Ik kwam ook op, inderdaad mensen tegen, christenen. Ja. Dus uh, in Emme. En toen kreeg ik daar contact mee. Nog een tijdje voor Tierfund uh, geholpen. Niet... In, em, in Emmen. Dat was een ja. werkgroep. Van daaruit heb ik weer andere mensen leren kennen. Die veel uh, naar uh, jeugd met de opdracht gingen. In Heidebeek. Oh ja, dat is ook een goede dus ik ging heel vaak ook... Ik had daar een gemeente in. In Emmen had ik een gemeente. Daar ben ik ook gedoopt. Hm. En, um, daarna, maar ik ging heel veel met hun mee zomers avonds uh, naar uh, Heidebeek. Naar, uh, ja, naar de dienst.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 En uh, het is een kleine gemeente, maar uh, het is heel fijn, heel liefdevol ook. En uh, voor de, door de, thuis dan uh, ga ik gewoon... Uh, ja, s'morgens morgens begin ik met, uh, met bijbel lezen en met bidden. Dat, uh, mm. En soms zingen. En dan, s'morgens uh, morgens ben ik meestal gewoon thuis. Eerst bijbel lezen, bidden. Ik sta niet zo vroeg op. Uh, en en uh, dat hoeft uh, ook niet meer voor je <laughs> <nee>. werk, <hè? laughs> En dan, smiddags, uh, middags, ja, de ene keer dan... Uh, naar, naar, Vrijdag ga ik naar Albert en Herman in Nieuw unicum Dat is een instelling voor mensen met een uh, lichamelijke beperking. En verder ga ik uh, naar de Bidstone, de huisgroep. We hebben, zit ik nu sinds kort in het pastorale team om daar aan mee te werken. We hebben de evangelisatiebus, daar ga ik soms heen, niet zo vaak.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 Heb ik niet website? Misschien lwg.nl, denk ik. hè? Ja. Le levendwoord gemeente nee. als mensen gewoon intypen op internet. Nee, ik denk het niet. Nee, Haarlem. Het. nee, volgens mij niet. Ze beginnen ook. Ja, nee, ze beginnen in in uh, februari. Ja, We, staan, Ja, het wordt wel in onze gemeente gegeven, maar ik weet niet. Uh, dus, het is dus in de parklaan, volgens mij. Ja, nee, natuurlijk. Ja.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 Just <laughs> The end draws near And my time has come Still my soul will sing Your praise unending Ten thousand years and then four.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 Bid alsjeblieft om vrede en eenheid voor ons, zodat al deze gevechten ophouden. Ik wil dat zo graag...